Ja, ja, ja, goedenavond. Je luistert naar Radio Mortale. op 106.8 FM in De Eter en 88.1 FM op De Kabel. You say your attitude has served you well. Your superhuman ego comes with all the records that you sell About the lovely stories that you tell What's puzzling me is who you think you're fooling no one but yourself I'd love to see you naked Ooh, I'd love to see you in the nude Yes, I'd love to see you naked Take off all your clothes and look me in the eye it's easy firing off from behind your wall but you're a lousy shot and may we say we're not impressed at all if you're so wonderful and you're so hot come on come out into the open, baby show me what you got If you're so marvelous, if it's true, why don't you face me, mantis singer, when I pick a fight with you? I'd love to see taste the air you're breathing in, oh, nakedness is so damn beautiful, time for you to just give in, to feel the breeze upon your skin, to taste the air you're breathing in, oh, nakedness is so damn beautiful, I'd love to see you naked. Take off. Welkom bij Radio Mortalen op 106.8 FM in de ether en 88.1 FM op de kabel. We draaiden zojuist Sneaker Freak. Sneaker Freak, uh, een band die wij ooit nog kenden. Uh, met een nummertje dat Boom -shack -a Ding Doing heette. Wat Casper en ik uh, in heel veel decennia geleden nog wel vaak uh, draaiden. En, zij, en Op meedansten hier in de studio. Op meedansten inderdaad, ja dat is waar. Wij zongen en dansten toen nog mee toen we jong waren. Um, anyways, deze band heeft een. Plaat uit, althans die komt in maart uit, als ik me niet vergis. En dan zullen we ze zeker weer eens aan de tand gaan voelen. Sneaker Freak dus. De mortale hit van deze week, Bed Cheetah met These Are Interesting Times. Althans, zo heet de CD die zij gemaakt hebben, de EP met daarop vijf nummers. En daarvan hoorde je het openingsnummer Anthony's Wife, de mortale hit dus van deze week. En dan klinkt het alsof het een zij zijn die deze plaat gemaakt hebben. Maar dat is maar één jongen, helemaal in zijn eentje, in zijn slaapkamer, dit in elkaar geknutseld. Met uh, alle potten en pannen die hij in huis heeft en alle, alle gitaartjes en elektronica. Heel leuk uh, cd'tje. Je kunt hem ook downloaden van de site www.badcheetah.nl, maar dat gaat je gegarandeerd een uur kosten. Omdat het een uh, heel vernuftige site is waar je, uh, waar je ook klikt, uh, kom je weer iets anders tegen. En als je twee keer op dezelfde ding klikt, dan gebeurt er weer wat anders. Maar ergens, ik ben ze tegengekomen, ergens op die site zijn de mp3's verborgen. Nou, dat uh, lijkt me spannend om de eerste uh, te gaan uh, proberen te ontdekken. Um... We hebben nog meer muziek natuurlijk en we hebben ook een gast vandaag in de studio, Joost. Zo meteen gaan wij praten met uh, The Delhi Suite. Ze speelden al twee keer voor Radio Mortale uh, op een live podium in de afgelopen jaren. En uh, ze gaan hun EP uitbrengen en wel zeer binnenkort. En die gaan ze ook presenteren hier in Amsterdam. Dus daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst weer veel muziek. Ballerina Liberation Front is dit. Hun nieuwe plaat heet Evidence en daarvan het nummer Summer Love. making progress, I write your name, but see the tide coming faster now. Yeah, my love, we're making progress, I write your name, but summer love moves fast. is in the back that are getting it on somehow. I cannot see a glimpse of coastline. Being on this boat is so fine. Hey, my love, we're making progress. I write your name, but see the tide coming faster now. Making progress, I write your name, but summer love moves. Write your name, but summer love moves fast. Frisse popliedjes heeft de band Easton gemaakt. Ze brachten in eigen weer een demo uit, maar daarop drie uh, nummertjes. Forget the Shoreline heet het en dit was het nummer Waster. Leuke frisse popliedjes dus, alleen erg jammer dat die zanger gewoon uh, eigenlijk niet kan zingen. Nee, dan moet je geen zanger worden. Uh, precies. Ja, maar goed. Ja, nieuwe zanger erbij en het is een hele leuke band. Zo, uh, zo, zo regelen we dat gewoon eventjes. Volgende demo willen we iets anders zien. Uh, aankomende donderdag zal uh, er weer een nieuwe bandavond gelanceerd worden in Amsterdam. Uh, waar je een jaar geleden nog, waar uh, nog om armoed troef was. In Benchland is het nu echt uh, knallen, knallen, knallen. Want elke week of elke dag kun je wel uh, drie leuke, vooral lokale bandjes zien in de stad. En uh, dit keer is het 3 voor 12 Amsterdam die uh, uit zijn bol gaat. Want in, op donderdag dus zal in Studio 80... En dat is hier hemelsbreed uh, 20 meter vandaan, naar het zuiden, naar beneden zeg maar. Uh, in hetzelfde pand als waar hier, wij hier van Radio Metalen zitten. Zal uh, Kiki, Ausroos en About Paris uh, worden gepresenteerd. En dat heet dus Studio 3 voor 12 Amsterdam. Dus de voormalige Club Lex Studio. Studio 3 voor 12 Amsterdam. En zij zijn van plan daar elke maand leuke Amsterdamse bands te gaan programmeren. En het aardige is dat, ze dat, niet alleen, uh, dat je daar niet gewoon alleen naartoe kan om het te bezoeken. maar dat het ook live op de radio wordt uitgezonden. en ook later on demand terugkomen. Is te beluisteren. Wij zijn er natuurlijk gegarandeerd bij, want wij vinden dat leuk. Wij vinden de bands leuk. Wij vinden 3 voor 12 leuk. En uh, nou, allerlei redenen om daar te zijn. En Kiki is natuurlijk uh, de allercoolste performer van Amsterdam. Rous, uh, luister je naar hier bij Radio Mortale Nummer. Ook te downloaden van hun site um, volgens mij staat ausrous.nl met, met A-U-X um, en anders kun je het altijd nog via www.3412.nl slash Amsterdam um, bekijken, want daar staan in ieder geval alle links. Uh, de, hele, de hele site staat daar uh, volgt met uh, bijvoorbeeld mp3'tjes van die Ausrous. Um, aanstaande donderdag dus te zien in uh, Studio 80 hier op het Rembrandtplein. En het begint om 8 uur en de band uh, komen om half 9 op het podium en het allemaal 5 euro, dus uh, je kunt er geen aan aanvallen en je kunt zeggen dat je bij de eerste Studio 3 voor 12 bent geweest. Maar hier gebeuren er ook dingen dat je niet denkt uh, dat wij uh, achterlopen, want wij hebben de Delhi Suite aan tafel zitten. Maarten en Chris uh, zitten hier en uh, de Delhi Suite... Passionele rock met een rafelrandje wordt erover geschreven. Tradien in hun bestaan maar liefst twee keer op voor Radio Mortale. En komen nu vier jaar na de oprichting met hun debuut ep Wij gaan er uh, niet talloze nummers van draaien, want ze zijn nogal lang. Waarom? Gaan we er zo eventjes over praten. Maar eerst het eerste nummer. Heb je gaan weten hoe die heet? Ik wel. Painted Halls. Afkomstig is dus van die nieuwe CD, die dezelfde titel draagt: De Delhi Suite bij Radio Mortale. So Listen about death. And that man's just a scaremonger. They're all the same. All hell is amnesia. For goodness sake, so why don't you preach about something in truth? Real issues. Real things that matter and affect people's lives, social, racial, politics, world affairs, and the like of your life. Here is the greatest kind of affair in the world. Zeven en een halve minuut, de Delhi Suite. Het titelnummer van hun nieuwe EP, Painted Holes. En ze zijn hier in de studio om daar het een en ander over uit te leggen. Waarom, jongens, zulke lange nummers? Waarom niet? Ja, dat is een hele goede. Ja, ja, nee, goed. Kijk... Wat is mis met een liedje van drie minuten? Helemaal niks. Als we dat, uh... Waarom kiezen jullie dan toch niet voor om... Uh... Nou, het is geen keuze. Dat is het nee? belangrijkste. Het is, uh... Je kunt niet knippen. Je kan wel knippen, maar de, zoals je hoorde, er is, het is niet zo dat we stukjes echt herhalen heel veel. Het, zijn, het, is een soort, het klinkt heel stom, het is een soort reis die waar je die onderneemt van begin tot eind. Er zit, er zit wel echt een, een verhaal in, als het goed is tenminste. Mm. En als je dan dingen eruit gaat knippen, dan uh, hou je gewoon... Heb je dan niet gewoon drie, drie mooie verhalen, Martin? Als je het in drieën opdeelt bedoel je? Ja. Nou, nou ja... Het hangt er vanaf. Nee, zoals bijvoorbeeld in dit nummer zit een lang instrumentaal stuk. Wat wij dan mooi vinden als, als een soort. Uh, ja, weet ik veel. Een soort. Adempauze met een climax of zo. Ja. In, uh, tussen, die, tussen de zangstukjes die dan weer vrij rustig zijn. En als je dat allemaal. Als je dat los zou, aanknipt, dan, dan zou je geen. Uh, je zou geen drie nummers over hebben. Nee, het is wel degelijk zo in elkaar gezet dat het. Als het dat, omdat het zo lang is, ook wel werkt. Zeg maar. Maar, maar Kiezen jullie er nou voor of ontstaan die nummers? Nee, het, uh, het ontstaat Twan, uh, Twan Donk, uh, die, heeft, uh, die vier van de vijf nummers heeft geschreven. En zo Maarten ook, die een van de vijf nummers hier heeft geschreven. Uh, uh, het is, uh, je, je, je, ik kan het niet voor, voor mezelf zeggen, want ik schrijf zelf uh, niet. Maar uh, van wat ik begrijp, het is gewoon een kwestie van: je gaat zo'n nummer schrijven en je wil iets vertellen en je. Dat gaat volgens mij vrij organisch. Gewoon. Gebeurt het dat, het dat het zo lang wordt? Het, uh, weet je, het is, kijk, als het nou echt een geval van herhaling was. dan, dan, zou, kunnen, dan zou je inderdaad kunnen zeggen: knipper wat af. Maar het is, het is, het is gewoon een. een ja. dus het, is, het is geen keuze, maar het komt zo. Het, Maarten, jij zei ja, het is een nummer. Het hoe, is lang ook is, wel hoe lang is jouw nummer op deze uh, vijf tellende EB? Zes minuten, zeven minuten. Jij kan dat ook wel van, zeg maar. Uh, ja. Nou ja, is, uh, het is ook een beetje een, een soort uitdaging of zo om uh, ja, iets te verzinnen. Zeg maar, het moet geen tripmuziek worden of zo. Mm -hmm. dat, want dan kan je inderdaad nummers van 15 minuten gewoon en dat dan de hele tijd door laten lopen. Maar dat er, dat er wel iets aan te beleven is of zo, dat je je niet gaat zitten vervelen na, na drie minuten inderdaad, ja. wanneer je denkt van, oh, de single zou nu toch zo'n beetje afgelopen moeten zijn. Ja, ja het, het, het uh, ik weet niet, het is zo'n ik vind het zelf altijd... Uh... Luisteren jullie ook naar de muziek? Ik uh... ja, luisteren een veel soort... verschillende soorten muziek. Uh, ik ik heb, ben net zo fan van uh, de Beatles, die in uh, anderhalve minuut een van de beste platen aller tijden neerzetten. En als ik fan ben van Pink Floyd, die gewoon echt twintig minuten doet om uh, iets neer te zetten. Uh, het, is, uh, het is allebei... Heeft het zijn eigen... Waarde en het is We zijn wel begonnen ooit uh, met nummers inderdaad van, van 2,5 minuut. En uh, dat zijn ook nummers. Die we nu niet meer spelen, maar waar wel, waar wel iedereen die ons al langer kent nog steeds omzeurt wanneer we die neus nou weer eens gaan spelen. Ja. Maar, uh, ja, het, dus ik, jullie zijn ook een beetje deze kant op gegroeid? Ja, maar. het is zeker een groeiproces. Ja. Jullie zijn aardig, sowieso aardig uh, lang al bezig met, uh, met groeien. Uh, vier jaar geleden uh, bestonden jullie al? Mm, ja, nou, we, bestond, we zijn eigenlijk, officieel zijn drie van de bandleden in 1995 al begonnen oh, kijk eens. met samen spelen. Nou, nog erger, waarom uh, komen jullie nu? zoveel jaren, elf jaar, laten we maar zeggen, na dato pas met je nee. uh, debuut EP. En waarom is het dan een EP en niet een hele cd? Nou, nou het is wel een half uur muziek, vijf ja, dat nummers. Ja, er ja. zijn cd's <laughs> van een half uur. Nee, maar toen in, in 1995 waren we natuurlijk, uh, dat is inmiddels ook alweer elf jaar toen waren we zelf ook nog maar uh, 12, 13. Mm -hmm. Dus dat is, dat, dat, Sommige van ons. Sommige van ons. en uh, dat... dat, dat kan nou, maar, maar laten, we, laten we zeggen dat jullie... Vier, uh, in volle glorie, vier jaar uh, hebben bestaan. We dat vijf of zes zijn, dat maakt niet veel uit. Nou, we maar hebben dan twee, nog, uh, in die tijd twee demo's opgenomen. Uh, en uh, het, op het moment dat we vier jaar geleden waar, speelden we ook nog... waren we nog steeds wel uh, kortere, meer poppy dingen aan het spelen. Ja. En uh, echt, eigenlijk elke keer als we een uh, demo opnamen... waar we daarna hadden we wel zoiets van... ja, dit zijn wij al niet meer. Mm -hmm. En uh, dat is nog een keer gedaan. En we zijn ook van nature natuurlijk muzikanten. Dus heel erg lui, dus geen zin om echt te promoten en zo. Dus dat schoot ook niet echt... Plus het feit dat we allemaal bezig zijn met, met school en werk. Ja. En, uh... Nou ja, je, je kan het ook zo zien uh, om het interessant te maken, zeg maar. Uh, je, de, ja, de nummers zijn allemaal heel lang. En we doen er heel lang over om alles voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat het gewoon meer komt dat we er wel van houden om overal de tijd voor te nemen. Ja. Dat we niet uh, tevreden zijn met uh, drie dagen opnemen en uh, mixen. En, maar hoor je dat? Als jullie nu naar deze plaat luisteren, die jullie dan al een post geleden hebben opgenomen, uh, is, ben je dan nu ook alweer ontevreden? Denk je, dit zijn wij niet? Uh, we zijn er ten eerste, daar ik dat we er uh, voor het eerst uh, tevreden zijn over iets wat we hebben gemaakt. En dat Want, zei je niet bij je vorige demo ook? Nee. Oh. Nee, zeker niet. Uh, bij de vorige demo's uh, was het altijd dat we het weggaven aan mensen en zeiden ja, let niet op dat en let niet ja. op dat en uh, luister daar overheen. En in, dit, in dit geval, uh, ik bedoel, het is nog steeds een leerproces en we zijn nog steeds uh, dingen aan het leren. En we hebben hier ook weer heel erg van, veel van geleerd en we zouden dingen nu anders doen. Wel, maar je bent, ben je, maar je in principe tevreden over je Anders uh, zou ik hier niet zitten. Oké. Okay. Wij uh, uh, hebben kaarten voor jullie naam, ja. beste luisteraars. Uh, althans, wij niet. Wij hebben er helemaal niks mee te maken. te winnen. Ja. Je kunt naar de um, cd-presentatie van uh, The Delhi Suite. En dat vindt plaats op 24 februari in het Wilhelmina Pakhuis. Uh, dat is uh, vrijdag over twee weken of zo. Volgende week vrijdag. Volgende week vrijdag. voor Het gaat de tijd toch snel. En um, dat niet alleen. Je kunt er niet alleen gratis toe. Je krijgt ook de cd of de ep gratis in je handen geduwd. Uh, door dit eenvoudige, deze eenvoudige actie te ondernemen. Mail naar info at En The Delhi Suite is... The Delhi met een H tussen de L en de I. Delisuite.nl En uh, zet in het subject Radio Mortale. En hij is van jou. Of misschien zijn ze wel alle vijf van jou als er maar één iemand mailt. Dus um, <lacht> het, is, uh, het is reuze simpel. Uh, mail naar info at thedelisuite.nl En uh, laten we je nog even overtuigen waarom je dat zou moeten doen. Door een nummer te draaien. Radio, Radio, radio. ja Still we, we don't Suite. Je luistert nog steeds naar Radio Mortale op 106.8 FM en 88.1 FM op de kabel. Ook live te beluisteren via www.radiomortale.com. En bovendien nog uh, in de podcast ook via www.radiomortale.com. Dus uh, als je het gemist hebt, er is. Echt geen enkele reden en schande schande schande voor jou en je kindskinderen. We zitten nog steeds met Maarten en Chris van de Daily Suite hier aan uh, de tafel achter microfoons. Zij uh, zijn respectievelijk de na en drie de bandleden van de Daily Suite volgens de bezoekers van jullie site. Fijne polls uh, die jullie erop zetten. <laughs> niet echt een goede score, hadden die niet, dat niet? is niet ons idee geweest toch? Nee, ja. Nee, dat zal niet. Nou. Als jullie als Hives, toch, toch niet he? al te hoog eindigen. Als je, als je dan zo'n Hives-pagina aanmaakt, uh, dan kan je een poll ja. er neerzetten. En dan, uh, voor je voor we het hebben. weet, heb je dat gedaan. En dan ben je, heb je heel erg spijt, want dan zie je dat je niet. Op ja, op dus eerst weten we wel wie het gedaan heeft, meteen. Ja, Willem, waarschijnlijk. Nee, hou nee. niet. Nou, dat, is, dat doet allemaal niet zo heel <laughs> erg de zaken. Um, Ga allemaal stemmen. Ja, um, www.deDelisuite.nl is overigens de, de officiële website en ze hebben ook zo'n soort my Page achtige of my hoe noemen dat. is uh, de, de hives, dat is iets vergelijkbaars. Hives, hives ja. ja, goed. Anyways, zo'n uh, vrienden, vriendenpagina. Hoe het ook zij, jongens, um, jullie stonden ooit voor Radio Mortale um, op een live podium, eens in de Volta en één keer in de Winston International. Dat laatste is zelfs op tv Mortale geweest. Um, maar in de vervolta stonden die samen Jam en Blues Brother Castro. Um, en die zijn nee, allebei. Uh, New was dat was in de Winston. Dat was in de Winston, oké. Okay. Die zijn allebei. doorgebroken, zeker. Ja. Yeah. Maar en jullie niet? Hoe kan ja. het nou? Nou, dat is een heel simpel verhaal. Uh, er zou een andere band spelen. Maar een van die gasten was zo enthousiast bezig bij zijn laatste optreden. dat hij uh, van het podium knikkerde en zijn pols brak. Ja. Yeah. Uh, en toen was uh, iemand zo vriendelijk om aan ons te denken. Ja. En uh, toen hebben wij daar dus ingevallen. Ja, maar dat verkleert niet. <laughs> jullie waren er toen nog helemaal niet klaar voor. Jam uh, en B Blues Brother Castro stonden klaar om door te breken, maar jullie nog niet? Is dat het dan? Nou, ik weet niet. Blues Brother Castro die is, is al heel lang bezig, toch ook? Die zijn, ook wel bezig, die zijn, die nog zijn al heel zeker. lang bezig. En uh, Jam, die uh, mocht bij een eerste optreden, mochten ze toevallig in het voorprogramma van iemand staan. Ik weet niet meer wat dat was. En toen hebben ze spontaan een plaatscontact aangeboden mm -hmm. gekregen. Mm -hmm. Dus dat is dan ook wel een heel erg... Uh, uit toen, nou, bij onze situatie maar bij, bij, bij, toen, bij jullie niet. Onze situatie jullie, uh, was toen dat we, dus, we, hadden, geen, we hadden niet een, een EP of een of staan. Een, uh, we deden helemaal niks aan zelfpromotie. Nee. Gaat het nu uh, met jullie nieuwe EP? Gaat het nou anders worden? Nou, ja. We zijn, we, we zijn hard hard aan aan niet meer lui. <laughs> nee, nou, we, we hebben toevallig net uh, twee dagen aan uh, allemaal pakketjes samen zitten stellen met CD en foto, alles professioneel mogelijk eruit laten zien en, en naar iedereen opsturen. En, en waarom? Uh, waarom maar waarom hier wel? Omdat we inmiddels... Uh... Hier dus wel zelf trots op zijn ja, en ja. geen commentaar meer op hebben. Of, ik bedoel, je gaat niet een demo naar iemand opsturen met... Ja, dit is zeg maar ongeveer... Wat, we zijn eigenlijk iets beter, maar dat hebben we niet kunnen vangen in de, op de plaat. Ja. Uh, dus luister maar niet naar de zang in het derde nummer en de gitaar in het eerste. Ja. of zo. ja bij deze bij deze bij Painted Holes dus de nieuwe EP hebben we zoiets van hier is trots op en uh, dit dit, dit, is dit, uh, dit gaat het worden en uh, je hebt ook de energie nu en niet meer de leidheid ja. om er uh om ervoor te gaan. Uh, ik, ik las ja, Jullie zijn op zoek naar, naar een, een labeltje. Uh, heb je al iemand op het oog waarvan je denkt, nou dat, dat vind ik wel leuk. Want jullie hadden wel wat eisen. Het moet wel klein en onafhankelijk zijn. En ze moet ook een nou ja, beetje vrijheid niet, hoofd, natuurlijk geen eis, in het dat vaandel het is geen eis. hebben. Oh. Uh, nee, um, Als je luistert naar wat voor muziek het is. Mm -hmm. um, zijn we ook alweer zo realistisch om niet te verwachten dat dat in de top 40 komt. Anytime soon. Um, ik kan er een beat onder zetten. Ja, precies. Uh, ja, ja, ben Tom ik ben ook <laughs> ja, Ik ben allemaal remakes aan het maken. Nee, uh, dus ja, als je kijkt naar gewoon hoe de situatie is in muziekland op dit moment, in Nederland vooral, dan. dan ja, het klinkt een beetje stroom. Maar dan, dan, ja, het, we zullen, als we al een plaatcontract krijgen, zal het waarschijnlijk een, een onafhankelijk een kleiner label zijn. Het is enige zelfinzicht. Uh. Lichter ja. grondslag, ja, zullen we maar zeggen. Ja. Het is in ieder geval een mooie plaat. Je kunt uh, hem gratis krijgen, hebben we al gezegd. De 24ste. Uh, ja. Ik wil nog maar, wel even, oh, voordat jij al dat soort uh, afrondende dingen gaat doen, <laughs> nog even over de muziek hebben. Ben jij het. Ja, dat vergeet je gewoon. Jullie maken. Ja, muziek. Cares, precies. Jullie, jullie uh, uh, Behalve dat het dus de nummers heel lang uh, duur waar we het uitgebreid over gehad hebben, uh, hebben jullie volgens mij een soort voorliefde voor een, misschien een tikje bombastisch. Maar in ieder geval voor, voor hele rustige. Muziek. Ik hoor nergens ja. up tempo. Uh, nee, een we hebben dat op een gegeven moment. Uh, erin. Er staan twee nummers op die, we, die uh, meer up tempo zijn. Ja. En uh, die hebben we geschreven op het moment dat we heel vaak live speelden. Dat, uh, dat en we, Dat we graag wat meer up tempo uh -huh. dingen wilden hebben om uh, de livesets te verlevendigen. Ja. Maar toen hebben we eigenlijk gemerkt uh, dat dat toch niet onze forte is. Uh, dat, we, daar, dat we toch beter zijn in dat andere. Um, op een of andere manier. En om een of andere reden. Ja, dat, dat, Net zoals dat, we niet echt uh, het talent blijken te hebben om nummers van twee minuten in elkaar te draaien. Nee. En, de, en dat, ja, dat toch dat tikje bombastische wat erin zit? Ja, dat, uh, ik, we, we houden allemaal van verschillende muziek. Maarten die luistert uh, graag naar Velvet Underground, waar ik echt niet tegen kan. Ik, hou liever, <laughs> ik luister liefst naar uh, Pink Floyd uh, bijvoorbeeld dan. Uh, maar we hebben allemaal verschillende stijlen, maar dit is wat er. Ja, nogmaals, het, het zijn geen bewuste keuzes, het is uh, iets wat zo gebeurt, en uh, soms moet dat een beetje in de perken gehouden worden door mensen die er wat minder van houden, maar het is gewoon, uh, ik hou daar er heel erg van, ik hou van groot, en het wordt ook, wat ook zo is, is dit soort dit, dit dit muziek wat wordt de... gewoon oh. niet echt, sorry, wordt gewoon niet, uh, niet echt veel meer gemaakt, nee. uh, dit soort bombastische muziek, en dat is ook, vind ik, dat vind ik heel erg jammer. Ja. En wat, jij wilde er wat aan toevoegen? Nou ja, ik, ja, bombastisch, bombastisch, smombastisch. Ik, uh, ja. <laughs> ik uh, nee, Chris die, uh, die, die legt inderdaad een beetje vanuit zichzelf uit, omdat vooral uh -huh. zijn gitaarpartijen uh, ja. behoorlijk inderdaad groots en zo aangepakt. Uh, groots en meeslepend. Precies. En dat, ik vind dat, dat dat wel kan, kijk, als we allemaal zo zouden spelen... Dus dat we allemaal, uh, dat ik ook nog een enorm effect op mijn bas en uh, enorme galm, mega dingen op de stem en zo. En drums van die stadion, mm -hmm. pff, drums en zo. Dan wordt het weer, weer te veel. Maar omdat iedereen zijn eigen ding meeneemt van waar hij ja. naar luistert. Dus als de drummer die luistert naar Zappa en zo en uh, dat soort dingen. Alles samen verpakt is het, is, is het prima ondergrond voor zo'n solo bijvoorbeeld zoals ja. Chris dat wil spelen. Jullie hebben ook muziek meegenomen, als ze ja, toch over invloeden ja. hebben en het is misschien ja, wel aardig om uh, ook te horen wat jullie zoal in Nederland uh, misschien als jullie invloeden zien of anders gewoon, uh, gewoon nou, uh, tof alleen uh, vinden. Alleen gewoon leuk muziek. Ja, nou, als je dit als een invloed wil zien dan ben je heel creatief bezig, ja. zeg maar, goed, wat, wat nu komt. Want we hebben het dan over Skik. Ja. Wat is de link met Skik? Of waarom uh, is het leuk? Nou, het is leuk sowieso. Nou, dat zou je zo meteen wel horen. Het is gewoon... Uh, maar goed, waarom vinden jullie het leuk? Um, omdat uh, Skik is het eerste concert waar Twan en ik samen heen zijn geweest. En uh, niemand kende Daniel Lohuis toen nog hier. En ik had hem toevallig een keer gezien op VPRO of zo En uh, dus er stond dus gewoon een checkie te draaien in de hal bij de Melkweg. En toen zei ik, hé hey, jij bent toch de zanger van Skik? Ja, bla bla bla En toen mochten we bij ons eerste concert meteen backstage bij Skik. Wow. Zo. En toen zouden we nog een foto die met hun uh, van ons was gemaakt, zouden we nog opgestuurd krijgen. Hebben ze natuurlijk niet gedaan. Uh, maar dat was dus, ja, dat is min of meer de link. Dat is de eerste concert waar Twan en ik samen heen zijn gegaan toen, toen de band misschien een halve, halve dag bestond. Ja. Als ik op de fiets zie, dan wil ik graag een deur. Dan wil ik snel op huurzaam, weg vandaag vandaag gezeur. Ik vind dat zonder licht, waarna rennen niet zo zwaar. En overwacht op stakkel, en een overwacht obstakel, door is groeien en gevaar. Wie heeft het niet meer zegt, maar hij gaat veel en nut. Betonbaldienst, betonbaldienst, betonbaldienst, betonbaldienst, betonbaldienst, betonbaldienst, betonbaldienst, betonbaldienst ben ik. Daar ik ze niet wig, ik klapt op zijn kruipbal, zo is laat blik De dag is in dat me of De nooit nooit klaar. and Betonpaaltjes ben, zijn kut, ben, ben vertalen het. het maar eventjes. En hij uh, spreekt daar een waar woord. Dat is zeker. Gelukkig heb je in Amsterdam naast betonpaaltjes, maar gewoon van die, van die metalen dingen. En ja. daar is helemaal niks mis mee. Die wel meegeven als exact, je er tegenaan rijdt. Exact, exact, ja. niks aan de hand. Meer muziek van The Deli Suite. Um, Skik dus was een van jullie uh, nummertjes die uh, de, uh, zeg maar een persoonlijke link mee is. Uh, wat heb je met uh, Zea en waarom moet dat per se bij Radio Metalen de eter in? Nou, ik heb uh, les gehad van de zanger van Zea. In In, uh, in, in maatschappijleer, hij er oh, nee. een beetje bij Ja, dat weet gestet. ik tijd. Ja. En uh, ik heb hem ook live gezien uh, op Lowlands en dat was een hele aparte ervaring om je leraar uh, op het ja. podium te zien. En dacht ik, uh, daar wil ik ook wel staan. En uh, ik, vind het, uh, ik vind dit een heel leuk nummer. Hoe lang gaat dat nog duren voordat je er staat? Voordat ik daar op Lowlands sta, dat moet je aan de mensen van Lowlands vragen. Ja, maar wat schat je zelf in? <laughs> uh, nou, het is in augustus weer, hè? Ja? ja je weet het maar uit. <laughs> dat is waar. Goed, Zea. The, the light house lost in the green of the sweet. Purple is a sin, and it's all too much to tell to you. I need a computer, it can't ship this like blue, and my answer. Radio Mortaal, fantastische muziek om je verkeering bij uit te maken. Zea hoorde je bij Radio Mortaal, perfectus om je verkeering bij uit te maken. Kinship is like glue en het is niet voor niks natuurlijk, Valentijnsdag, dus uh... ja... Ja. Dat is toch mooi als je het dan bij ons. Uh, nee, zeker, zeker. Ik weet uh, alleen geen grap te verzinnen. Ik zit heel erg aan het denken maar <laughs> ja, soms, uh, ik soms, soms komt het er gewoon niet uit. Ik ben een beetje moe. Het is uh, bijna negen uur. Ik wil graag nog het volgende vermelden: dat je dus de CD van The Daily Suite, die hier vandaag de gast waren, gratis kunt krijgen. En wel als je een mailtje stuurt naar info en daar in het subject Radio vermeldt. Um, ja, ehm. Of je kan het komen ophalen of uh, weet ik veel wat. Ja. Oh ja, je moet wel naar de cd-presentatie komen <laughs> en die is dan ook nog gratis. En als je niet wint, kan je natuurlijk ook komen. Ja, precies. En als je niet mailt en je belt ze gewoon op, <laughs> ja, als je nou de <laughs> dan de de, je nog een cd. Of je gaat gewoon naar de cd-presentatie, je koopt een kaartje. Ja, precies. Krijg je dan ook ja. de cd? Dan krijg je hem in ruil voor je geld. Ja. Kijk, ja. Ja. nou hier, hartstikke idee. Je dus kunt één uh, nummer downloaden van de site, helemaal gratis. Je, het is Ik heb echt niks onvoorstelbaar. Ga je daar nog wat zin in doen of niet? Nu, zometeen? Ja, nee, Ik ga gewoon nog even zelf drinken. Nee. Oh nee, uh, nee, nee, nee, nee. Oh, goed. Heren, jullie hebben nog één nummer wat we er misschien wel doorheen kunnen persen uh, voor ons meegebracht. Even uh, Maarten, jij wilde dat graag aan de luisteraars uh, laten ja. horen. Nou, dat, Waarom? Uh, omdat, uh, nou ja, ja, om toch iets, met, iets wat met Valentijnsdag te maken heeft te draaien, maar ook weer niet uh, te zoetsappig ofzo. Uh, plus dat ik uh, Herman Brood, uh, die mag ook alweer eens gedraaid worden, hier en daar, vind ik. Want? En dan niet Saturday Night, dat is ook altijd weer zo. Maar waarom, moet hij, waarom is het niet goed dat hij gewoon beeld is en uh, verder in het verleden lucht? Nou ja, dat vind ik, zou ik sneu vinden. Ik, vind, dat, ik vind het gewoon, uh, het was een hele sympathieke gast, hij woonde vroeger bij mij in de buurt. En we hebben wel eens gevoetbald en zo. En, uh... Het is weer zo, uh, je draait alleen maar nummers niet zozeer omdat ze goed zijn, omdat je emotionele band hebt uh, ja. met, uh, met dingen. Ja, nou, maar, ja, ja. Dat geeft niet, maar uh, het valt op. Ja, ja. Nee, maar ik vind. Uh, en dus dit nummer 8 ik dan wel geschikt voor Goed. een Valentijnse Goed. Daar gaan we mooi de uitzending mee afsluiten, jongens. Bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Veel plezier en succes met de presentatie. En uh, uh, volgende week zijn wij er weer. Wij zijn er volgende week weer aankomende donderdag, dus naar Club 3 voor 12 of uh, Studio 3 voor 12 Amsterdam. En uh, binnenkort ook een Radio Mortale uitzending. Um, nee, niet de uitzending, maar een live optreden in de Volta. En natuurlijk Mamelou te gast volgende oh, week. Oh, te en gast, inderdaad. Over twee weken hebben we Zoppel. Hun nieuwe CD zal hier worden gepresenteerd bij Radio Mortale. Hebben we nog tijd eigenlijk voor Herman Brood? Of lukt dat niet meer? Nou, met een beetje geluk. Jongens? Ah, okay. Morgen weer een uitzending van Mortale. En wij zijn er volgende week weer. Met dank aan de Delhi Suite.